1 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. ING betaalt mee aan hulp voor Griekenland. Servische oorlogsmisdadiger Hartsids is onderweg naar Den Haag. En drie zorgcentra onder verscherpt toezicht van de inspectie. Het weer, vanmiddag stapelwolken, een beetje zon en plaatselijk kans op een bui. Het wordt 18 graden bij een matige, aan zee vrij krachtige noordwestenwind. Morgen herfstachtig, met veel bewolking en enkele buien. Aan de kust waait het harder en is de wind krachtig tot hard. Daarbij wordt het niet warmer dan een graad of 17. ING gaat meebetalen aan de hulp voor Griekenland. De bank- en verzekeraar heeft van de Nederlandse financiële instellingen... het meeste geld in Griekenland zitten. 1,4 miljard euro aan staatsobligaties. En daar gaat de ING dus niet alles van terugzien. Bestuursvoorzitter Jan Hommen. Ja, maar we hebben ook een belang bij het feit dat het hele systeem goed werkt. En als het systeem goed werkt, dan werkt ook het hele financiële systeem goed. En dan hebben de banken daar voordeel van. Dus uiteindelijk wordt u er beter van?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 Er worden langere termijn financieringen gedaan. Dus Griekenland krijgt zijn normale financiering weer terug. Hoeveel geld gaat u dat in eerste instantie kosten? We hebben als banken gezamenlijk gezegd, bij elkaar, een totaalbedrag van ongeveer 50 miljard. En wat kost ING dat? Nou ja, dat moeten we nog gaan bekijken welke van de vier opties wij gaan meedoen. En of we dus gaan meedoen aan het terugkopen van schuld. Dus dat zal nog bekeken worden. Wat gaan de klanten hiervan merken? Ik denk dat de klanten er niet heel veel van gaan merken. Alleen dat de economie weer beter gaat functioneren. Maar de rente gaat niet omhoog bijvoorbeeld? Ik denk het niet, nee. Was u als banken het er snel over eens dat u inderdaad wat bij moest dragen? Ik denk dat de meeste banken gezien hebben dat er een, een, een heel groot belang was. Ook voor de banken zelf en voor de verzekeringsmaatschappijen. Dus zijn niet alleen banken. Dat het belangrijk was dat we gezamenlijk tot een standpunt kwamen complete interview van Marjolein Hogenvorst met eh, bestuursvoorzitter Jan Hommen van ING. Dat staat op nos.nl. <lacht> uh, dat komt later misschien. De Servische oorlogsmisdadiger Goran Hartsic is vertrokken richting het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Daar gaan we het over hebben. De Servische minister van Justitie maakte dat zojuist bekend. In Belgrado is correspondent David-Jan Godfra... David-Jan, uh, ja, de laatste uren op Servische bodem. Hoe verliep het vertrek van Hadzic? Nou, Het was een beetje vergelijkbaar met uh, het vertrek van uh, Radko Mladic... nog niet zo lang geleden. Hij uh, is eerst getransporteerd vanochtend om een uur of half negen... naar Novi Sad, een stad op 80 kilometer van, uh, van Belgrado, waar hij zijn zieke moeder heeft bezocht. En volgens sommige berichten is hij ook uh, op bezoek geweest... bij het graf van zijn, uh, van zijn vader. Uh, daarvoor heeft hij nog... Bezoek gehad van zijn geliefde. Niet zijn vrouw, want die was gisteren al geweest. En nu is hij dus uh, echt vertrokken. Um, dat kon allemaal zo snel, omdat Hadjic heeft uh, afgezien van uh, het recht op hoger beroep. tegen de beslissing om hem uh, over te dragen aan het Joegoslavië-tribunaal. Mm -hmm. Nou, de minister van Justitie, waar je het zojuist over, ha over had. Uh, Snezjan en Malovic. die heeft het, uh, de beslissing van de rechtbank. dat hij kan worden overgedragen vanochtend bekrachtigd. En uh, ja, nu is hij dus onderweg. Ja, en uh, komt hij ooit nog terug in Servië, denk je? Dat is een moeilijke vraag. Kijk, eerst wordt hij natuurlijk voorgeleid bij het Joegoslavië tribunaal En dan moet hij zeggen of hij schuldig of onschuldig is. Nou, hij zal waarschijnlijk onschuldig pleiten. Dan duurt het nog maanden voordat die zaak werkelijk kan beginnen. Dat moet allemaal voorbereid worden. Ook Gadjic heeft natuurlijk recht om zichzelf voor te bereiden. Dan volgt er een rechtszaak die gezien de ervaring in het verleden jaren kan duren. Zeker als hij ook nog tegen een eventuele beslissing in hoger beroep kan uh, gaat. En dan hangt het natuurlijk vanaf. Of welke straf hij krijgt opgelegd. En de feiten zijn, zijn niet gering. Moord, etnische zuivering. Dus zware feiten. Weliswaar is hij relatief jong. Hij is 52. Maar gezien die forse aanklacht. zal hij een behoorlijke straf krijgen. Dus of hij ooit nog terugkomt. is, is hoogst twijfelachtig. Okay, en de Serviërs. hoe reageren die op zijn uitlevering aan het Joegoslavië tribunaal? Uh, zoals altijd gemengd, de nationalisten vinden het niet fijn. Uh, de mensen die graag naar Europa willen, die staan natuurlijk te juichen. Die vinden het prettig dat uh, eindelijk het hoofdstuk... van de oorlogsmisdadigers in Servië nu lijkt te zijn afgesloten. Oké, okay, dankjewel. David-Jan Godvraag in Belgrado. James Murdoch, de zoon van mediamagnaat Rupert Murdoch... zou het Britse parlement hebben misleid. Ik praat daarover met Arjan van der Horst in Londen. Arjan, waar draait het precies om... Ja, laten we even teruggaan in de tijd daarvoor. In 2008 bleef News of the World uh, nog ontkennen dat die afluisterpraktijken wijdverspreid waren. Oké, okay, er was een verslaggever geweest die Prins William had afgeluisterd, was daarvoor ook veroordeeld. Maar de krant bleef zeggen, ja, dat was de actie van een eenling, verder is er niks aan de hand hier. Maar nu circuleerde er in 2008 al een e-mail van een andere verslaggever... En daaruit zou blijken dat die afluisterpraktijken heel normaal waren bij News of the World. Nou, James Murdoch werd afgelopen dinsdag gevraagd... hebt u die e-mail toen onder ogen gehad? En hij zei toen, nee, die heb ik nooit gezien. Maar dat klopt dus niet eigenlijk. Als we twee voormalige werknemers van Murdoch's krantengroep uh, News International moeten geloven... nee, niet. En dat zijn niet de minsten. De een is Colin Meyer, hij was de hoofdredacteur van News of the World... totdat hij twee weken geleden uh, werd opgeheven, de krant. De ander is Tom Crone, tot verkocht uh, de hoogste jurist binnen het bedrijf... Het bedrijf en hij uh, heeft ontslag genomen. Beiden zeggen nu dat James Murdoch het parlement heeft misleid... in goed Nederlands, hij heeft gelogen want hij wist volgens deze twee mannen wel degelijk van de inhoud van die e-mail. Ja, dat kan dus vast niet zonder gevolgen blijven. En dat doet het nu al niet, want de lagerhuiscommissie... die James Murdoch afgelopen dinsdag ondervroeg... gaat in ieder geval om opheldering vragen. Eén van de commissieleden gaat zelfs een stapje verder. Die heeft nu de politie ingeschakeld. Ja, want als Murdoch inderdaad gelogen heeft... Ja, dan was hij dus al jaren op de hoogte van die illegale praktijken binnen zijn bedrijf... zonder er iets tegen te doen... Dan zou je dus vervolgd kunnen worden voor het belemmeren van de rechtsgang. Ja, een misdrijf waarin dit land in principe een levenslange gevangenisstraf uh, uh, uh, op staat. Ja, en al zijn die straffen in de praktijk niet langer dan tien jaar. Het wordt hier toch wel gerekend als een zeer zwaar misdrijf. Oké, okay, alles op de hoogte. Arjen van der Horst in Londen. Dit is het NOS Journaal met Ewout de Jong. Tanden op elkaar en de blaren negeren, want de finish is in zicht. De Vierdaagse van Nijmegen bleef de laatste dag. En Joris van der Kerkhof ziet ze voorbij lopen en uh, ook wel strompelen. Joris, uh, de meeste lopers, uh, ogen misschien nog wel fris... of uh, moeten ze alle reserves bijzetten om de finish te halen? Nee hoor, ze zijn er bijna. En dat is voor de meeste nou ja, de reden om dan allerlei fijne dingen te gaan doen. Naar het publiek te lopen en het publiek te laten juichen. Maar ik stond net bij twee mensen en die waren elkaar innig aan het omhelzen. Een man met een, een kruisje waar 22 op staat. Daar komt dan 23 op te staan. Ik denk het wel. Ja, dat stukje, dat stelt niks meer voor, hè. En u, die in hem innig omhelste? Ja, ik heb hem... Uh... Ik, vanaf mijn. Uh, nou, hoe lang is het geleefd? 40 jaar? Ruim 45 jaar. Zo niet meer. Ja, 48. En we hebben via huis weer contact gekregen. En ik weet dus dat hij de vierdaagse loopt. En. Um, Uw eerste liefde, u zei het er nog niet eerste bij. Eerste liefde. Ja, en, en die probeerde je nooit. U, en u zag het er toen al in dat hij dit zou kunnen? Ja, hij was wel altijd heel sportief. Uh, hij... Uh, hij heeft ook heel veel uh, gevoel voor humor. En dat vond ik gelijk. Nu is zijn ogen weer terug. Het nou, is mooi om te zien hoe jullie bij elkaar uh, stonden tussen al die mensen en die belachelijke Harry. Ja, dat jullie zo'n. Nee, zo mooi intiem moment samen hadden. Dank jullie wel. Dankjewel. Graag gedaan. Mooi verhaal. Joris van der Kerkhof uh, bij de uh, filies van de Vierdaagse in Nijmegen. Er komt ook nog wat nieuws vandaan. Onderzoekers van het Radboudziekenhuis hebben in Nijmegen de buiken van 10.000 deelnemers aan de Vierdaagse gemeten. En daaruit bleek dat 33 van de vrouwelijke wandelaars te dik is. En van de mannen heeft iets minder dan een kwart een te grote buikomvang. Het openbaar Ministerie dat laat onderzoek doen naar een verdwenen bijlage in een politiemail over Tristan van der Vlis. De e-mailbijlage, een pdf-bestand, kan meer informatie geven over wie er fouten heeft gemaakt bij het verstrekken van een wapenvergunning aan de schutter van Alfa aan de Rijn. In de bijlage zou staan dat van der Vlis eerder gedwongen opgenomen is geweegd vanwege psychische problemen. Dat gegeven was volgens de Rijksrecherche voldoende... om Van der Vlis een wapenvergunning te weigeren. Van der Vlis kreeg de vergunning toch in 2008... drie jaar voor hij in Alfa aan de Rijn zes mensen doodschoot. Het OM heeft het Nederlands Forensisch Instituut gevraagd... op zoek te gaan naar het verdwenen bestand. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft drie organisaties in de oudere zorg onder verscherp toezicht gesteld. Dat zijn de verpleeghuizen bet in Amstelveen en Amsterdam, Altenova in Arnhem en de Stellen in Oostburg. Bij inspectiebezoeken bleek onder meer dat er onvoldoende vaste krachten werkten en dat de deskundigheid van de medewerkers te wensen overliet. Maar dat is niet het enige wat er mis is, zegt de inspectie. In alle drie de organisaties is uh, onvoldoende uh, het zorgdossier goed ingevoerd, er wordt niet goed meegewerkt. En in alle drie de organisaties zie je dat op een aantal zorginhoudelijke thema's... zoals verdragsproblematiek of medicatieveiligheid... onvoldoende verantwoord en veilig wordt gewerkt. Voor de verpleeghuizen in Arnhem en Oostburg geldt het verscherpte toezicht... voor de vier maanden, voor die in Amstelveen en Amsterdam, voor een half jaar. Sport. Het belooft een secondenspel te worden op de flanken van Dal luez Om half drie vertrekt het peloton op weg naar de Nederlandse berg. Gio Lippens, een etappe die veel Nederlandse renners al omcirkeld hebben in hun agenda. Al is het in 1989, lang geleden. Wie maakt er dit jaar volgens jou de meeste kans? Ja, er zijn er nogal wat die heel graag willen. Uh, Robert Geesink zou graag willen. Laurens Stendam, uh, Rob Ruig, uh, noem ze allemaal. Johnny Hogeland, noem ze allemaal. Maar Robert, het zijn allemaal mannen die als ze een beetje de mazzel hebben... dat ze in een groep, groepje naar boven kunnen komen... en uh, dat ze voor de favorieten uitrijden... Ja, dan zou het wel eens kunnen gaan gebeuren. Maar uh, het lijkt me heel erg lastig om vandaag weg te komen... want het is een hele korte etappe. En ik denk dat al die renners, die denken maar één ding... en dat is, uh, ik wil als eerste bovenkomen op Alpe de West. En de klassementsmannen, ja, die hebben weer andere belangen. Ja, je zei het al voor het klassement, doen de Nederlanders al lang niet meer mee. Een seconde spel. Uh, hoe spannend gaat het volgens jou worden? Ja, dit, dit klasse gaat uh, zeker spannend worden. Andy Schlek was gisteren natuurlijk de grote man op weg naar de Galibier. Maar eigenlijk moet hij vandaag opnieuw aanvallen. Wil hij dat verschil met uh, Cadel Evans uh, toch veilig genoeg maken? Een minuut ongeveer, dat moet hij toch zeker hebben. Dat heeft hij op dit moment wel. Maar uh, ja, Evans blijft gewoon een gevaarlijke klant. Evans zelf zou misschien wel eens wat kunnen ondernemen. Alberto Contador, die gisteren zo'n enorme klap kreeg. Die zou ook wel eens vanuit het vertrek uh, gewoon meteen uh, kunnen proberen weg te rijden. En zo uh, denk ik dat al die mensen mannen op dit moment bezig zijn met rekenen en kijken... van wat moeten we doen om uiteindelijk toch nog een kans te maken... op een hoge klassering in de Tour. Nou, we gaan vanmiddag allemaal luisteren. Dankjewel, je Gio Lippens. Vanaf twee uur weer te horen in Radio Tour de France. En er is verkeersinformatie. René Passet. Het is niet druk op de weg, maar bij Nijmegen wel. Daar staan uh, wat lange files vanwege de intocht van de Vierdaagse... En het is druk op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen de afrit Soest en het afrit Bunschoten, 3 kilometer. En richting Amsterdam staat bij knooppunt naar de Berg, 3 kilometer. Op de A2 Eindhoven naar Maastricht, voor Maastricht 7 kilometer. Op de A28 Utrecht-Amersfoort bij de afrit Den Dolder, 3. En op de andere rijbaan naar Utrecht... tussen de afrit Den Dolder en Utrecht, 2 kilometer. En dan die vierdaagse file op de A50 Arnhem naar Nijmegen... tussen Renkum en knooppunt Ewijk 9 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. ING betaalt mee aan hulp voor Griekenland. Voor hoeveel weet bestuursvoorzitter Homme nog niet. Volgens hem gaan de klanten er waarschijnlijk niets van merken. De Servische verdachte van oorlogsmisdade Goran Hacic is op het vliegtuig gezet naar Nederland. En de zoon van media magnaat Murdoch zou wel degelijk op de hoogte zijn geweest... van de afluisterpraktijken bij News of the World. Dit was het NOS-journaal. En zometeen gaat de NCRV verder met lunch. Deze is een geek aan de pimpas. alle betalen jullie Maar in Vive la France kan jullie in eens betalen met de geld content. Pourquoi? Oberal waar u hier het logo van Maestro ziet, is gratis betalen met de pimpas die je mogelijk. Net als aan de gezondheid. Dus ook de baguette, de fromage en quelque chose dans mon supermarché. C'est très bien, wa? Maestro, overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, op Giro 555 is nu meer dan 7 miljoen euro binnen... voor de hulp aan de hoorn van Afrika. Waarom lukt het toch maar niet om een structurele oplossing te vinden... voor de problemen in dat gebied? Het laatste deel van het radiodagboek van wijnboer Ilja Gort... die vaak in de publiciteit is geweest en dat zelf ook wel zoekt... zo werd hij bijvoorbeeld wereldnieuws met zijn neus... die hij voor 5 miljoen euro heeft verzekerd. Nou, je ziet nu mijn zwaar verzekerde neus in het glas duiken en aan de wijn ruiken... En uh, dat is inderdaad, ik heb uh, een jaar of wat geleden heb ik mijn neus voor 5 miljoen euro uh, verzekerd. En ik kan hier aan jou, nu wij zo close zijn geworden samen, kan ik je wel onthullen dat ik dat destijds heb gedaan als een publiciteitsstunt... om uh, wat media aandacht in Engeland te krijgen. En straks na half 2 is stand.nl na weer een dag vergaderen waren ze er dan eindelijk uit. De Europese regeringsleiders. Er komt opnieuw 109 miljard euro steun aan Griekenland. En de banken en verzekeraars gaan ook mee betalen. Premier Rutte reageerde enthousiast op het akkoord. En de beurzen zijn weer gestegen. De stelling straks. De Europese regeringsleiders hebben een goed akkoord gesloten. Bent u daarmee eens of oneens? SMS staat naar 7070. Kost wel 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. Dus 0800-1101. U mag stemmen op onze website. www.stand.nl En als u eens of oneens twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. Er is officieel sprake van hongersnood in de hoorn van Afrika. Woensdag bevestigde de VN dat in twee gebieden in Somalië zich door droogte een enorme ramp aan het voltrekken is. Maar het is natuurlijk niet voor het eerst dat we de spotjes zien van uitgemergelde kinderen met vliegen bij hun gezicht. In de jaren tachtig was de crisis het allergrootst. Toen stierven in Ethiopië en Soudaan ongeveer een miljoen mensen. Hulporganisaties werken al tientallen jaren in Oost-Afrika... En toch is er nog altijd geen structurele oplossing voor de hongersnood daar. Lunch vraagt zich dus af, hoe kunnen we de voedselcrisis in Oost-Afrika nou echt oplossen? Ik praat erover met Erik Smaling, hoogleraar Duurzame Landbouw en verbonden ook aan het Tropeninstituut. Dag meneer Smaling, goedemiddag. Goedemiddag. U bent daar uh, pas nog geweest in Oost-Afrika in mei, uh, meen ik uh, te hebben gehoord en gelezen. Uh, toen was het voedselprobleem al goed zichtbaar. Waar bent u precies geweest? Ik, ben, uh, ik was met, met Emiel Roemer uh, en Ewart Iergang van de SP in Dadaab. Dat kamp wat veel in het nieuws is. Waar de staatssecretaris ook was van de week, Ja, he? precies. Het ja, is een vluchtelingenkamp uh, in Kenia... tegen de Somalische grens aan. En dat bestaat al twintig jaar vanaf de val van Siad Barre... toen uh, Somalië eigenlijk een, een stateloze staat werd. En, en het probleem daar, wat, wat trof u aan? Wat je steeds hoort is dat het kamp eigenlijk veel te klein is... voor het aantal mensen dat er zit, bijvoorbeeld. Ja, er zitten nu bijna 400.000 mensen, dus het bestaat al, al 20 jaar. Er is heel weinig uh, doorstroom van vluchtelingen... die daar ooit zijn gearriveerd naar, naar bijvoorbeeld Westerse landen. Er worden jaarlijks maar een klein aantal mensen ergens anders geplaatst. Dus het groeit heel erg aan. De laatste tijd door die droogte is de, de, de, de dagelijkse toestroom groter dan normaal. Op een gegeven moment loopt men daar natuurlijk een beetje tegen zijn grenzen aan. En er is heel veel, uh, allerlei VN-organisaties zijn daar heel actief. Op zich ziet het er goed geregeld uit... Maar mensen staan wel lang in rijen voor voedsel en voor, voor zorg. En het gekke is ook dat die mensen hebben verder natuurlijk ook helemaal niks te doen. Dus dat wachten, dat is ook relatief. Ja. Nou, um, is dit niet iets van de laatste tijd? We hebben het al gezegd, in de jaren tachtig speelde het hele probleem ook al. We zijn nu dus dertig jaar verder. En toch uh, zou je kunnen zeggen, daar zijn we weer. Weer wordt Giro 555 opengesteld. Weer moeten we geld geven met z'n allen. Hoe kan dat nou toch? Nou, je hebt twee soorten rampen. Hè? Je hebt natuurlijk zo'n zo tsunami of een aardbeving. Dat is een eenmalig uh, gebeuren wat, wat in één klap katastrofaal is. Dus het is duidelijk dat in dat geval er snel uh, geld moet komen... om, om het ergste, de ergste nood te lenigen. Ja. Hier is het zo dat je op een gegeven moment... ja, dan ga je geleidelijk over een soort drempel heen van ellende. Toen ik daar was, leek het allemaal wel min of meer onder controle, maar die droogte die daar nu dus weer heerst... die heeft een versterkend effect op de problemen in het vluchtelingenkamp. We moeten tegelijkertijd wel even wat dingen aan elkaar houden... want in het nieuws zie je dat wat dingen door elkaar heen lopen... die eigenlijk los van elkaar bekeken. worden. Het vluchtelingenkamp met 400.000 mensen, dat is probleem 1. Een, een, jaarlijk, een jaarlijkse droogte en overstromingen komen steeds vaker voor. Dat kan met klimaatverandering te maken hebben... maar het is een feit dat dat zich vaker voordoet in, in heel Afrika en ook elders... Nou, hier eigenlijk ook. Je hebt altijd weer een koudste februari en een natste juli en weet ik wat. Maar um, dat is dus punt twee. En het derde is dat de gemiddelde productie in Afrika gewoon laag is. Die is, die is altijd laag gebleven. Die heeft niet die vooruitgang laten zien die je in Azië wel hebt gehad. Ja. En is daar, ligt daar misschien ook de sleutel naar, naar, laten we zeggen, meer een structurelere oplossing? Ja, de, in mijn ogen wel. Het moet uh, nu echt de schouders eronder zetten om de hele landbouwsector in Afrika op te krikken. In de jaren 70, 80 was daar nog wel animo voor. Maar toen is onder andere door het toen heersende. Het uh, paradigma van geen subsidie op kunstmest. Uh, werd het, het enthousiasme voor de landbouwsector werd een stuk lager. Internationaal geld, bijvoorbeeld de Wereldbank in landbouw, liep enorm terug. En, en daardoor is het weer op achterstand gezet. En nu ja. begint de aandacht daar weer voor terug te komen. Ook omdat er in 2008 natuurlijk een voedselcrisis is geweest. En de prijzen enorm omhoog zijn gegaan. En dat heeft de aandacht weer uh, op de landbouw doen vestigen. Dus dat het nu een prioriteit is van de staatssecretaris. Dat, lijkt me een goed ja. idee, maar er moet natuurlijk wel nu structureel wat aan gebeuren. Maar, maar is daar potentiële landbouwgrond dan in, in dat deel van Afrika? Nou, waar die kampen zijn, dat is, dat is sowieso wel een heel droog gebied. Daar werd, zonder die kampen wordt daar ook helemaal niks verbouwd. Je, je kunt, er zijn wel kamelen... Dus je zou kunnen kijken of je iets, iets met kamelen of met dieren kunt doen die goed tegen droge omstandigheden kunnen. Maar daar maïs verbouwen, dat zou dat is sowieso geen optie. Dus kamp of geen kamp, dat zul je van elders in Kenia moeten halen. Ja, ja maar het probleem is nu dat, uh, dat ze ook heel veel voedsel uh, importeren. Ik bedoel, nu, nu voor, vanwege de noodhulp wordt er ook heel veel naartoe gebracht, natuurlijk. Maar er wordt in Afrika dacht ik toch heel veel voedsel ge, geïmporteerd. Ja, het is een netto een zeer grote voedselimporteur. Dus alles wat naar die kampen gaat, dat wordt in Mombasa gelost. Dat komt van elders, komt Noord-Amerika, komt hier vandaan. Het komt in ieder geval niet uit de regio. En dat is iets wat, uh, ja, wat erg jammer is. Het, het beleid zou wat dat betreft meer gericht moeten zijn op, op regionaal voorzien in, uh, in nood. Dus je hebt altijd gebieden met tekorten, maar je hebt ook altijd gebieden met overschotten. En die kun je beter op elkaar afstemmen. En het Wereldvoedselprogramma doet dat ook. Maar het is dan meer gericht op jaarlijkse fluctuaties in tekorten en, uh, en overschotten. En, en niet zozeer in zo'n kamp wat er al twintig jaar is. Mm. En u hebt een ingezonden brief gestuurd aan de Volkshand. En u zegt daarin eigenlijk langdurige voedselhulp... met voortdurend ook dumping van buitenlandse graanoverschotten. houdt eigenlijk die hele situatie daar in stand. Daar moet je eigenlijk mee ophouden, zegt ja, het is de, er is altijd al zo'n onderscheid tussen noodhulp en een meer structurele ontwikkeling. En, en dat, dat noodhulp idee, dat blijft gewoon twintig jaar stand houden bij zo'n kamp. Het is, het is dag in dag uit, komt uit die haven in Mombasa dat voedsel voor die mensen. Die mensen hebben verder heel weinig perspectief. Die hebben helemaal, ook helemaal niets te doen. En... Uh, ja, je moet er toch naar streven dat je op een gegeven moment zo'n land. Het is voor Kenia ook behoorlijk ontwrichtend. je zou Kenia en, en als dat dan kan, enigszins in Ethiopië, moeten steunen om, om een deel van het voedsel voor die kampen zelf te verbouwen. En ja. dan eventueel die vluchtelingen daar ook een rol in te laten spelen. In transport, in de, in de afzet. En, uh... Ja. Dat gebeurt dus zo weinig. Maar u zegt zelf ook al, van, er zitten daar gebieden daar waar het sowieso al droog is. Ik bedoel, ze hebben nu al twee regenseizoenen gemist. Uh, hoe moet je dat dan aanpakken? Want je zit, well, kijk, ik, ik was laatst op een feestje, er zei iemand van... Ja, in Israël hebben ze ook uh, in de woestijn gewoon irrigatie... Uh, uh, met irrigatie hebben ze daar gewoon hele bossen neergezet. Uh, ik weet wel dat daar natuurlijk een hele hoop geld achter zit... en een hoop prestige ook. Maar zou je iets in die richting ook daar kunnen doen bijvoorbeeld? Ja, je kunt uh, de landbouwtechnieken verbeteren. Er wordt wel vaak naar, is er al gekeken... omdat daar natuurlijk wat je zegt heel in, in, uh, intensief en efficiënt met water wordt omgegaan. Maar zo heb je bijvoorbeeld ook kunstmest. Het kunstmestgebruik in Afrika is ontzettend laag... omdat het gewoon financieel niet uit kan... Maar dat komt ten dele ook omdat het uh, allemaal geïmporteerd moet worden. Dat zijn vrij kleine hoeveelheden, die zijn daardoor relatief duur. Die blijven hangen in de haven. Uh, er is geen concurrentie in het transportwezen, zodat daar ook nog veel uh, blijft hangen. En als de kunst met uiteindelijk bij de boer is gearriveerd... dan is dat te duur om, uh, om, om enigszins zinnig daar wat mee te doen. Dus je moet een aantal... Uh, Problemen in die hele keten, in die hele landbouw- en voedselketen, daar moet je specifiek naar kijken. Je moet, waar zitten de zwakke plekken? Als je je daarop richt en voortdurend wel het hele, die hele keten, de hele complexiteit in het oog houdt, dan kun je vorderingen boeken. Ja. Als je alleen maar naar één dingetje gaat kijken zonder de rest daarbij in oogschouw te nemen, dan, dan uh, maak je fouten die we in het verleden hebben gemaakt. Is het haalbaar om het voedselprobleem in Afrika helemaal op te lossen ooit? Of wordt het eigenlijk alleen maar erger ook door de klimaatveranderingen? Nou, klimaatverandering op lange termijn, daar, daar durf ik me niet over uit te laten. Maar het is wel zo dat de frequentie van overstromingen en droogtes... is dus groter geworden. Dat is een probleem. Dat kun je opvangen door wat meer met buffervoorraden te gaan werken... omdat je ook altijd uh, gebieden hebt met overschotten. En zo kun je regionaal, bijvoorbeeld in Oost-Afrika... je kunt dat voor heel Afrika doen, maar, maar zeg dat je dat voor het gebied... Ethiopië, Oeganda, Tanzania, Kenia doet dan kun je daarmee sturen. Wat we natuurlijk in Europa ook doen met het gemeenschappelijk landbouwbeleid... Als de prijzen door de bodem zakken, dan is dat het mechanisme van interventieprijzen, waardoor boeren nooit onder een bepaalde grens zullen zakken. Nou, dat soort uh, condities moet je Afrikaanse boeren ook bieden, want ze hebben natuurlijk wel een prikkel nodig om die productie omhoog te krijgen. En dat, die wordt op het moment niet voldoende gegeven. Nee, het zal van vandaag op morgen nog lang niet opgelost zijn, vrees ik. Uh, dank voor uw uitleg. Erik Smaling, hoogleraar Duurzame Landbouw, verbonden aan het Tropen Instituut. Het Radio-dagboek. Deze week met Ilja Gort, wijnboer in Frankrijk. We gaan deze week overtollige druiven afknippen. Iedere dag loopt Ilja naar zijn wijnopslag... om te kijken of de wijn in de vaten zich goed ontwikkelt En hij proeft dan ook eventjes van die wijn. En dat proeven begint natuurlijk met het ruiken. Gort kwam een paar jaar geleden wereldwijd in het nieuws... omdat hij zijn neus had verzekerd voor 5 miljoen euro. In het laatste deel van zijn radiodagboek vertelt hij... de werkelijke reden van die verzekerde neus. We zijn hier in de vatenkelder en daar is het licht gaat heel langzaam aan. Dat is ons aanbevolen door een oenoloog Die heeft gezegd, van nou die vaten, die wijn die ligt te dommelen in de vaten. En dan moet je dat licht niet in één keer aandoen, maar dan moet het langzaam opgloeien. Je zal zien dat het steeds sterker wordt. Het is nu nog donker, maar straks wordt het dan eigenlijk helemaal licht. Ik vond het in het begin een raar praatje. Wat is het voor onzin? Maar het wordt me van alle kanten verzekerd dat het belangrijk is om dat zo te doen. Dus nou ja, dan doen we dat maar. Ik, euh, ik heb eens een keer een toerist hier gehad en die wilde proeven uit de vaten. Dat zijn we toen gaan doen. Ze dus dan hou je zo'n stop uit het vat. Zie je? Dan steek je erin. Maar toen zei die toerist, die zei tegen me, God: We waren bij een andere wijnbroer en die klopte eerst op alle vaten. En dat vond ik zo intrigerend. En dat doe ik nu als er toeristen komen, doe ik dat ook. Dan ga ik op een heel moeilijk gezicht, dan ga ik eerst op de vaten kloppen. En dan zeg ik: Nou oké, okay, deze is goed, die gaan we proeven. Dat dus vinden de toeristen leuk. Nou, dan heb je dat dus gedaan, geklopt. Deze gaan we doen. Gaat de pipet erin. Dan is het de kunst om hem diep erin te steken. Dan je vinger op het gaatje, dan trek je hem naar boven. Klaas houdt nu een glaasje bij. Dan vul je dat glaasje. Nee. En uh, Dan is het de bedoeling om dat zonder morsen te verrichten. Wat mij dus niet lukt. Ik maak er altijd een beetje een bende van. Maar goed. Nou zo'n proef jij deze, proef ik die. Santé. Hij is inderdaad vol hout, hoor. maar ook wel fruit. Nou, ja. is er Hij, zit. Hij zit ja. goed uh, op het fruit, zoals dat genoemd wordt. En De bedoeling is dat die, uh, die twee smaken, dus fruit en hout... dat die in één vloeien tot één uh, smaak waarin je niet meer het hout kan onderscheiden. Dat is mijn ideaal eigenlijk. Het moet, zoals de Fransen het zo mooi zeggen, versmelten. Nou, Je ziet nu mijn uh, zwaar verzekerde neus uh, in het glas duiken en aan de wijn ruiken...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 Journalisten die stuurde ik als een flesje op en dat kreeg ik altijd weer terug. Was de fles gebroken of de journalist in kwestie was verhuisd of dood. Dus dat lukte me niet. En toen bedacht ik opeens, ik ga mijn neus verzekeren en dan krijg ik uh, aandacht. Dat, we, dat is gelukt, ik heb dat toen bij Lloyds of Londen verzekerd. En die uh, hebben daar een persbericht van gemaakt. Dat heeft uh, ongekende publiciteit in Engeland uh, veroorzaakt. Dus dat was mooi. En nu gaat onze wijn doet het heel aardig, daar, moet ik zeggen. Ja, ik weet niet of ik mezelf goed neerzet. Ik heb geen idee. Ik doe maar wat. Ik wil zo maar wat aan om met Karel Appel te spreken. Ik eh, doe wat ik denk dat goed is. En ja, niet, lang niet iedereen is het er altijd over, over eens. Maar ik heb het wel naar mijn zin. We hebben erg veel plezier. En eh, het gaat goed. En we maken lekkere wijn. Dus uh, everybody happy, zou ik zeggen. Toen ik begon met dit chateau, had ik echt uh, het idee van... Nou, het is een, een, een mooi er prachtig uit. Ik was er smoor verliefd op. Maar dat hele wijngebeuren, ach, dat komt er wel achteraan, hobbelen. En dat is, ja, per ongeluk is dat eigenlijk heel goed gegaan. Ik zelf wijd dat aan mijn eigen eh, gekmakende eh, dwang tot perfectie. Dat ik alles altijd heel erg goed wil doen. Eh, dat had ik in de muziek in mijn vorige leven. En nu heb ik dat met de wijn heb je dat ook. Dus dat betekent dat je geen genoegen neemt met halfhartige wijn... of met slechte wijn, zeker niet. Dus als ik dan wijn maak, dan wil ik ook weer dat die wijn verschrikkelijk lekker is... en dat hij ook weer gauw met is. Dat is een heel irritante gewoonte eigenlijk. Maar ja, het leidt wel tot lekkere wijn. Dus dat is dan wel weer gunstig. Ik denk dat de, de traditionele wijnwereld mij een druiloor vindt... omdat ik een beetje spottend met wijn omga. Een van mijn credo's is... Wijn is om van te genieten en wijn is om met te lachen. En dat mag niet. In een heel groot echelon van die wijnwereld moet je wijn moet je heel serieus over spreken. Dan moet je met, een, met, een, ja, met je hand in je zak en het glas bij de steel moet je heel deftig praten. Over een geurige naneuze en een, een prachtige afdronk. moet je al die ballerige wijntermen moet je gebruiken. En daar ben ik niet zo van. Ik hou me meer van een lolletje. Over wijn mag je lachen. Het is een serieuze zaak. Maar het is wel een plezier mee te hebben. Ja, ik vind het grappig vent. Ik heb er genoten van de hele week eh, om hem te horen. Ilja Gort in zijn radiodagboek. Dit was het laatste deel. Gemaakt door uh, Ingrid Koning vanuit Frankrijk. Terugluisteren kan op lunch.ncv.nl slash radiodagboek. En dit is altijd een tijdstip. Zo half twee vrijdagmiddag maken we bekend wie er volgende week in het radiodagboek uh, zit. Ik moet hier nu passen, want we weten het gewoon nog even niet. We zijn er nog heel druk mee bezig, dus het kan alle kanten op. Um, volgende week hoort u het vanaf maandag weer. Een nieuwe radiodagboekserie. Nu uh, de stelling in Stam.nl. Die luidt de Europese regeringsleiders hebben een goed akkoord gesloten. Daar gaan we zo meteen over praten. Eerst is hier Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. In het De La Marte-theater in Amsterdam... heeft het publiek afscheid genomen van John Krijkamp. Enkele honderden mensen bewezen de acteur de laatste eer...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 De van oorlogsmisdaden verdachte Goran Hatsic is vanuit Belgrado onderweg naar Nederland. De Servische Kroaat werd eerder deze week opgepakt nadat hij acht jaar op de vlucht was geweest. Hatsic is de laatste verdachte die nog werd gezocht door het VN-tribunaal in Den Haag. En het Openbaar Ministerie laat onderzoek doen naar een verdwenen bijlage in een politie-mail over Tristan van der Vlis. De e-mailbijlage, een pdf-bestand, kan meer informatie geven over wie er fout heeft gemaakt... bij het verstrekken van een wapenvergunning aan de schutter van van aan de Rijn. Het OM heeft het Nederlands Forensisch Instituut gevraagd... op zoek te gaan naar het verdwenen bestand. En dat zijn de hoofdpunten. ABB Verkeersinformatie. Het is niet druk op de weg, maar toch staan er een paar files. Op de A1 Amsterdam naar Amersfoort een korte file bij knooppunt 1 Nes. Op de A2 Den Bosch-Maastricht moet u even op de rem bij knooppunt De Hoogt... bij Eindhoven, 2 kilometer, en verderop bij Maastricht nog eens 4. Op de A12 Oberhausen utrecht tussen Westervoort en knooppunt Waterberg, 2 kilometer... De A27 Utrecht-Breda tussen Breda en Knoppen sint Bos 3. En het blijft ook druk rond Nijmegen vanwege de intocht van de Vierdaagse. Dat levert vooral file op op de A50 vanuit Arnhem tussen Renkum en Knoppen Ewijk 6 kilometer. Dit is Radio 1 NCRV. Stand.nl Jurgen van den Berg. Dat is vooral opluchting nu de Europese schuldencrisis voorlopig is bezworen. Tenminste, zo lijkt het. Regeringsleiders van de 17-euro-landen bereikten gisteren onder meer een akkoord over een nieuw steunpakket. 109 miljard euro voor het noodlijdende Griekenland. Ik denk dat we alle randvoorwaarden nu hebben om ervoor te zorgen dat die brandgangen gebouwd zijn. Um, en nu moet het ook blijken in de praktijk, maar ik, ben er, ik heb er hele goede hoop op. Voor de Bundesregering was het immer zeer wichtig dat die Privatgläubiger kwantificeerbaar en substantieel een vrijwillige bijdrage leisten. Enthousiaste Europese regeringsleiders. Dus uh, gisteren de laatste die u hoorde was Angela Merkel, de Duitse bondskanselier. En die is vooral blij dat ook dus de banken mee gaan betalen. Ik ga erover doorpraten met Corine Wortman, Europarlementariër voor het CDA. Dag mevrouw Wortman, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, we beginnen standpunten dan altijd met drie keuzes. En daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Straks op de stelling gaan we uitgebreid uh, verder in. Uh, hier komen die keuzes. Griekenland redden is belangrijker dan Oost-Afrika redden. Nee. Griekenland zit voor een dubbeltje op de eerste rang. Nee. Minister Jager praat als een PVV'er, maar handelt als iemand van D66. Uh, nee. Nee, van het CDA, hè? Ja, uiteraard, maar het, ik vind het ook echt niet. <laughs> nee. Oké, okay, nou dan kunnen we daar straks misschien ook nog wel even over doorpraten. Uh, de stelling waar u als luisteraar natuurlijk ook op mag reageren. De Europese regeringsleiders hebben een goed akkoord gesloten. Als u het eens bent of oneens, sms dat dan. Kost wel uh, 50 eurocentjes. Uh, dat sms kan naar 7070, dat is het nummer. U kunt ook gratis bellen, nummer 0800-1101, dus 0800-1101. De website is een mogelijkheid www.stand.nl En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. En mevrouw Wortman, de Europese regeringsleiders hebben een goed akkoord gesloten. Eens of oneens? Ja, ik ben het ermee eens als het gaat om de aanpak van de crisis. Maar er ontbreekt wel een belangrijke schakel. Leg eens uit. Uh, nou... Uh... Als het gaat om het voorkomen dat er weer een nieuwe crisis komt. Uh, er is op dit moment een pakket aan wetgeving in voorbereiding. Als het gaat om begrotingsdiscipline, versterking van het economisch bestuur. En uh, daar zit het parlement, uh, ik onderhandel namens het parlement. Uh, maar daar willen Merkel en Sarkozy juist niet zo ambitieus zijn als ze wel zijn als het gaat om de aanpak van de crisis. En dat, is, dat is even heel kort gezegd. We, we hebben ooit Zalm gehad, hè, die daar heel altijd uh, op hamerde: van die 3% uh, is het dan, geloof ik. Hè, dat, dat, je, dat je daar als Europese landen aan houdt. Zo gauw je daar dus uh, uh, uh, onderschiet, dan uh, moet er actie worden ondernomen. En u wilt dat dat strenger gaat? Ja, absoluut. Uh, dat moet dan ook automatisch uh, in gang gezet worden. Maar je ziet dat net uh, als in 2003 en 2005... Uh, toen uh, Frankrijk en Duitsland niet voldeden aan de regels. Toen hebben ze zelf besloten dat dat even niet gaf. En ze willen die vinger in de pap houden... terwijl het parlement vindt uh, dat uh, als een lidstaat niet voldoet... moet die meteen aangepakt kunnen worden. Ja, en, en wat is de de, de, de, dat is ook de reden voor die twee. Want zij zijn natuurlijk de grote spelers in Europa, Frankrijk, Duitsland. Dat ze mogelijk zelf uh, ook niet altijd aan die uh, voorwaarden kunnen voldoen. En die ruimte willen ze nu houden, is dat de reden dat ze ja. tegen zijn? Dat is, het, dat is het exact. En dat is dus puur slecht. Want als we echt het vertrouwen van de financiële markten willen herstellen... ook structureel, niet alleen vandaag en morgen... dan moeten ook die regeringsleiders bereid zijn om het zich eraan te verbinden... dat als ze niet voldoen aan de regels, dat ze aangepakt kunnen worden. Maar ze willen toch eigenlijk de slager die zijn eigen vlees kleurt, keurt, Maar we weten allemaal dat dat niet werkt. Nee, bovendien geven ze natuurlijk een slecht voorbeeld, deze twee grote landen. Want dan zeggen die kleintjes ook allemaal van... ja, dan hoeven wij ook niet zo heel strikt te doen. Nou, precies. En zo zijn we ook wat Griekenland betreft in de ellende gekomen. Toen Frankrijk en Duitsland niet voldeden aan de regels in 2003 en 2005. Toen gaf het even niet. Ja, en toen werd later Griekenland ook niet aangepakt. Dus uh, dat is. Uh, ik hoop dat uh, nu de ernst van de crisis uh, ook Frankrijk en Duitsland... letterlijk Merkel en Sarkozy ervan overtuigt dat ze op dit punt uh, het nou. parlement uh, tegemoet moeten komen. Goed, we praten nu eigenlijk alweer een paar stappen verder. Want u zegt dat is allemaal nog in ontwikkeling. Nu, uh, um, nu even terug naar, naar gisteren. Uh, men kwam allemaal blij naar buiten. Uh, daar is ook wel wat verbazing over. Op onze website schrijft ook iemand... Uh, het is toch gek dat Mark Rutte juicht... Uh, terwijl we miljarden moeten betalen. Uh, ja, maar geen oplossing zou ons nog veel meer miljarden kosten. Uh, het is een uh, ingewikkeld verhaal. Maar als je kijkt in de laatste week dat niet alleen de financiële markten, maar ook de aandelenmarkten onderuit gingen. Uh, dat betekent ook dat kost onze pensioenfondsen, uh, dat kost onze banken geld, uh, dat kost onze economie geld. Dus uh, de gevolgen zouden veel groter zijn als dit pakket nu niet op tafel was gekomen. Ja. Nou heeft Nederland daar een, een belangrijk element nog ingebracht... en dat is door Duitsland uh, ondersteund. En later kwamen daar nog wel wat meer landen bij. En dat heeft ook tot het laatst toe uh, de discussie op scherp gezet... want Frankrijk was daar niet voor. Dat was het meebetalen van die uh, banken. Um, kredietbeoordelaar Moody's uh, zou beslissen dan... dat de kredietwaardigheid van Griekenland uh, kritiek is. Dus over dat meebetalen van die banken is best wel ophef ontstaan. Wat, wat, hoe kijkt u daar tegenaan? Uh, ja, dat is ook uh, ten dele uh, best wel riskant. Uh, maar daarom is dat pakket van gisteravond zo belangrijk... omdat er allerlei zeg maar, voorzorgsmaatregelen in zitten... om te voorkomen dat Griekenland als een grote, langdurige wanbetaler wordt gezien... en dat het ook van andere landen dreigt. Dus uh, ze hebben dat als het ware ingeperkt. Uh, president Trichet van de Europese Centrale Bank is het er nu ook mee eens... Uh, omdat, uh, uh, omdat ze dat nu echt uh, ja, uh, binnen de perken houden. En dan vind ik Moody's oordeel voor een tijdelijke default... een tijdelijke wanbetaler, maar even niet zo erg. Want uh, kijk maar naar de effecten op de markten... Uh, financiële markten nou. uh, gisteren en vandaag, uh, die gaan weer omhoog. Ja, de en uh, dat is wat telt. Ja, ja. dat ja. is wat telt. Um, uh, toch, toch dat, is, dat is toch voor ons leken heel moeilijk uit te leggen. Want die banken die, uh, die hebben dus uh, nou ja, enorme schulden bij die nationale overheden. Uh, de, de, de, indirect, want ik hoorde Hommen dat ook zeggen. Van, ja, de, de klanten van ons die, die merken daar helemaal niks van. Maar daar geloof ik eigenlijk helemaal niks van. Het wordt toch doorberekend lijkt me uiteindelijk. Ja, kijk, uh, banken die steken geld in uh, staatsleningen. Ze steken ook geld in bedrijven. Dus als een bedrijf failliet gaat, en dat komt ook voor, dan kost dat de banken ook geld. Maar ze verdienen weer op andere bedrijven. Nou, met die staatsleningen moet je dat eigenlijk net zo zien. En trouwens, als ze uh, vandaag die staatsleningen zouden willen verkopen aan andere financiële instellingen... zouden ze ook niet volle pond krijgen. Dus ze hebben dat ook al een beetje ingecalculeerd. Dus we hoeven ons dat dat betreft geen zorgen te maken. En, uh, dat Europese noodfonds is, is uitgebreid. Uh, toch bestaat de vrees nu dat landen minder hun best gaan doen om zich aan de regels te houden. Nou, daar ben ik niet zo bang voor. Want uh, de lidstaten die blijven allemaal betrokken bij uh, besluiten over de inzet van het noodfonds. Uh, en uh, ik weet zeker dat minister De Jager, maar ook zijn uh, collega's, niet zomaar zonder slag of, of stoot uh, geld beschikbaar gaan stellen. Dus uh, dat uh, valt wel mee, uh, denk ik. Nee, want dat is het, het verhaal. Het bedrag is, is niet uitgebreid. Het blijft geloof ik uh, 750 miljard is het. Hè. Uh, maar de voorwaarden om daar iets uit te krijgen zijn wel uh, versoepeld. En de vrees is nu toch dat bijvoorbeeld Italië toch zal zeggen van ja, nou, dan gaan we wel wat sneller naar het noodfonds. Dan hoef je in eigen land wat minder orde op zaken te stellen. Nou, die kans uh, krijgen ze niet. Want gisteravond hebben ze ook met elkaar afgesproken... juist dat de landen versneld hun begrotingstekort moeten uh, terugdringen. Maar ik begrijp al die zorg die leeft uh, wel heel goed. Want ja, de miljarden vliegen je om de oren alsof het uh, niks kost. Uh, maar dat gaat natuurlijk over gigantische bedragen. Alleen, we zitten in Europa zo aan elkaar vast. Wij Nederland verdienen ons geld in Europa. Ook in handel, veel handel met Italië en Spanje. Dus er staan voor ons ook grote belangen op het spel. Ja. En is die 750 miljard is dat genoeg? Uh, ik denk dat juist omdat ze nu de inzet flexibeler maken, uh, dat dat uh, wel, uh, best wel genoeg kan zijn. En trouwens, de reacties op de financiële markten uh, die zijn positief. Uh, dus dat geeft aan dat de markten vertrouwen hebben in de oplossing die nu gekozen is. is, is waar ligt de grens eigenlijk? Hè? Want is, is alles geoorloofd om de euro te redden? Nou, de regeringsleiders hebben gisteravond gezegd, en dat is eigenlijk de eerste zin van hun conclusies, dat ze er alles aan zullen doen om de eurozone te redden. Dat kunnen ze ook zeggen, omdat Griekenland echt een geval apart is. Je kunt niet zomaar zeggen dat Italië of Spanje en zelfs Portugal of Ierland, dat die er net zo slecht voor staan als Griekenland. Griekenland is een geval apart. En uh, dat is maar een betrekkelijk klein deel van onze Europese economie. Maar juist vanwege het risico van een domino-effect kunnen de gevolgen zo groot zijn. Dus ze kunnen ook echt met volle overtuiging zeggen dat ze er alles aan zullen doen om de eurozone te redden. En laten we wel wezen, dat gaat ook om onze welvaart. Ja. Zijn de problemen in Griekenland zelf eigenlijk hiermee opgelost? Um, ik denk met dit pakket, uh, uh, wat belangrijk is... is door die bijdrage van de banken... Uh, dat de staatsschuld van de Grieken omlaag gaat... Uh, als je dat samenneemt met het ingrijpende uh, bezuinigingspakket... Uh, verkoop uh, van allerlei uh, staatseigendommen... tot een bedrag van 30, 40 miljard... Uh, waarbij uh, echt Europa bovenop zit samen met het IMF... of ze dat ook uitvoeren. Want het, het geld wat ze gaan krijgen, dat krijgen ze niet in één klap... maar dat krijgen ze allemaal in stukjes. En alleen maar als ze hebben aangetoond... Uh, dat ze echt uh, die, die programma's uitvoeren... Ik denk bij elkaar dat dat echt wel een, een geloofwaardige aanpak is. Ja. We spraken vanochtend even met Bas Jacobs, die kent u wel, hè? Ja. Partijgenoot en ook uh, hoogleraar economie. En uh, die zegt van, nou, ik moet het allemaal nog even zien. En hij vindt echt dat de schulden geherstructureerd moeten worden, zoals hij dat dan noemt. Ja, um, dat zou uh, nog veel meer gaan kosten, uh, ook uh, voor de Nederlandse belastingbetaler... Uh, ik vind echt dat de Grieken ook zelf op de blaren moeten zitten. Ik bedoel, Ze staan nu onder curatelen om dit ingrijpende pakket uh, uit te voeren. Uh, uh, ik, zou, ik vind dat ze dan te makkelijk wegkomen... als je nu al verder zou gaan om de schulden te herstructureren. Ja, herstructureren voor de goede orde... dat is eigenlijk gewoon wegstrepen van uh, bepaalde uh, leningen, hè? schulden. Ja, uh, in, in feite gebeurt dat nu voor een stukje natuurlijk. Hè? 20 procent, uh, 25, misschien wel 30 procent... Uh, van, die staats, uh, van die waarde van die staatsleningen, dat, uh, uh, dat uh, wordt nu kwijtgescholden. Je kunt zeggen, ja, dat moet eigenlijk 50 procent zijn. Hè, dan, dan noemen ze dat dan herstructureren. Maar wat er nu gebeurt, is al heel erg ingrijpend. En ik vind toch echt dat de Grieken uh, zelf ook verder orde op zaken moeten stellen. Ja. U zei net al van het akkoord, dat is één, maar het is nog lang niet af hiermee. Uh, besluitvorming moet verder worden verfijnd. Hoe is dat nu geregeld? Hoe gaat dat nu verder? Um, nou, Dat is dat uh, pakket als het gaat om het economisch bestuur. Dat wetgevingspakket waar het Europees parlement ook uh, medewetgever is. Ach, voor 98% zijn we het daar al eens met de Raad van Ministers. Het is nog net, uh, die bal moet nog het doel in. Uh, en daar moeten Merkel en Sarkozy dus voor zorgen... dat ze ook uh, echt uh, uh, die stemprocedure willen aanpassen... dat zij niet kunnen voorkomen uh, dat als er een besluit genomen moet worden... wat hun land betreft, wat kritisch is... dat dat dan ook echt genomen gaat worden. Ja, en uw partijgenoot Jan Kees de Jaren, die hier natuurlijk over gaat... Die, die, die zit op uw lijn, zeg maar. Die, die, is dit, die vindt dit ook. Nederland vindt dit ook. Ja, helemaal. En met Nederland heel veel andere kleinere landen... Ja, en wat zie je nu eigenlijk, zoals uh, gisteren, uh, de besluiten van gisteren waren ook voorgekookt door Merkel en Sarkozy. Dat was uh, voor gisteren positief, maar op dit punt, uh, ik hoop dat ze binnenkort nog een keer samen gaan eten en dan dat ook hier de kogel ja. door de kerk gaat. Maar goed, ook, ook de discussie tussen Frankrijk en, en, en Duitsland, daar heeft Nederland geloof ik ook een aardige rol in gespeeld. In de zin van uh, dat die echt heel veel bij stuk hebben gehouden uh, wat betreft die, die banken. Dus wellicht zou uh, Jan Kees de Jager hier ook nog een rol in kunnen spelen. Ja, en uh, dat doet hij achter de schermen ook zeker. Uh, maar Jan-Kees de Jager die heeft het spel uh, slim gespeeld. Uh, die heeft al uh, de afgelopen jaren een uitstekende relatie opgebouwd met minister Schäuble van Duitsland. Uh, en uh, daar kan hij goed mee overweg. En dat betaalt zich nu wel uit. Ja, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden uh, van de stelling. Ik kom straks graag bij u terug om die reacties uh, door te nemen. Corine Wortman. Europarlementariër voor het CDA. Europese regeringsleiders hebben een goed akkoord gesloten. Dat is die stelling. Voorlopig eens 45 oneens 55. En er is door bijna 900 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Boezer -Kuizen. Dag, meneer. Uh, oneens met de stelling, geen goed akkoord. Met wat wollig taalgebruik probeerpunt het te verkopen als een akkoord. Maar er is helemaal geen akkoord. Uh, we hebben even wat compromissen gesloten... Uh, ik denk dat men of de ernst van de situatie niet ziet of niet wil zien. Maar men heeft de problemen vooruitgeschoven. Ik heb al tijden geleden gezegd dat Griekenland fiat gaat. Dat gaan ze ook. Dat betekent gewoon afstempelen, obligaties, mensen zijn hun geld kwijt. En na Griekenland komen nog een heleboel andere landen aan de beurt. En die zijn absoluut niet meer te redden. Spanje en Italië zijn veel te grote economieën om door Europa te worden gered. Men maskeert gewoon het fiat van Europa. Dus u zegt, ze stonden daar gisteren allemaal vrolijk... maar over een tijdje staan ze er weer. Uh, ja, en het meest trieste is dat wij ze nog geloven ook... en dat wij ze nog credit geven om het te laten doen. Hmm. We moeten ze eigenlijk gewoon tegenhouden... want men durft of wil geen besluit te nemen... want men is het niet met elkaar eens. Nee. Dank u voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Met uh, Gerrit Hartwold. Zeg maar. Uh, mijn, uh, mijn opmerking is dat alleen banengroei... zal uiteindelijk Griekenland en alle andere EU-landen uh, redden... En hoe zouden we dat kunnen bewerkstelligen? Nou, nu is het zo dat de werkloosheid in Griekenland en andere EU-landen stijgt... en dat die mensen de hand op de knep houden. Dus er moet dus voor gezorgd worden dat die bijna groei op gang komt... En dat die mensen weer vertrouwen in de economie krijgen. En het, u, uiteindelijk zal alleen economische groei plus banengroei... ervoor zorgen dat de, dat de burgers gered worden, ja. de banen gered worden. S uh, maar maar daar, gered is toch, worden. daar is toch mede ook dit akkoord dan voor bedoeld? Om, om Griekenland in ieder geval de, de, de kopzorgen van die schulden allemaal... Om dat, om dat nu in ieder geval glad te strijken. Dan kunnen ze weer eens een keer gaan denken aan, uh, aan geld verdienen. Ja, ak akkoord. Alleen dus, dus dat de boel financieel nu op orde gebracht wordt met uh, dit euroakkoord... Dat, uh, dat klopt waarschijnlijk, maar uiteindelijk moet dat daarnaast dus die, die economische groei op gang uh, komen en de ja. banen uh, groei. Ja. En, en op, op, dat, op dat punt, dus hoe, hoe ze de economische groei en de banen groei op gang willen brengen in Griekenland en andere EU-landen, EU dat is op dit moment mij niet duidelijk. Nee, dank u wel voor het bellen. Stand.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, de Europese regeringsleiders hebben een goed akkoord gesloten. Ik dacht dat ze een akkoord gesloten hebben om fouten uit het verleden te herstellen. We hebben Griekenland toegelaten en in plaats van dat, dat men denkt: van nou, ze we zullen wel eens op de rem trappen. om andere, andere landen toe te laten. En nu, nu wordt er zelfs gepraat om Kroatië toe te laten. Ja, later nog dat... Servië uh, zit er nog aan te komen. Nou, uh, ik bedoel, als je dan ziet dat, dat het wisselgeld is dat ze oorlogsmisdadigers uitleveren. Het is toch niet te filmen? Ja, dat is één van de voorwaarden. Er zijn meer dingen ja, die... Ja, nee, dat is één van de voorwaarden. Maar het zijn dus wel massamoordenaars. Hmm. Ja. En, en, en, en het is, het is dus... Eh, van alle kanten hoor je zo corrupt als de ziekte... Ja. Ik, plaats, ik zou zeggen van, uh, trap nou eens even op de rem. Maar goed, die zitten er nog niet bij. Uh, en, nee, en, nee zo, maar wel. Nee, oké, okay, maar het gaat nu nog even over de, onze stelling. Bent u daarmee eens of niet? De Europese regering hebben een goed akkoord gesloten. Nou, nogmaals, ze hebben de fouten uit het verleden hersteld. Ja, ja. Dus een beetje goed. Een beetje goed. Oké, okay. <laughs> dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, ik zeg met App uit Amsterdam, goedemiddag. Dag. Ik ben het natuurlijk eens met, het, uh, met de stelling dat er een goed uh, kom, uh, akkoord is gesloten. En uh, een voorgaande spreker zei dus dat het, als ze gecomprimier zijn dat het geen goed akkoord is. Nou, laat ik hem eventjes op de hoogte brengen. Alle akkoorden zitten compromier in. Want uh, zeg maar eens twee, drie mensen bij elkaar, ze worden het toch niet eens. Dus altijd water in de wijn. Aan de andere kant vind ik het wel terecht dat de banken dus mee gaan doen. Ik vraag me alleen af of de banken meedoen uh, in de vorm van dat ze dus niet uh, het geld wat straks uh, door ons allemaal betaald gaat worden in de vorm van die lening, dat dat uh, aan hun wordt uitbetaald en dat ze zeggen van dat hoeven wij even niet te hebben. Want dan gaan natuurlijk de klanten van die banken gaan het weer betalen. En als de banken eraan niet uitkomen, dan gaat de regering erbij Springen. Dus uiteindelijk, hoe het ook verkeerd, wij zullen gaan betalen. Yes. Het is natuurlijk niet zo dat, dat. Want de grote landen, de grote economieën, Italië niet, Frankrijk en Duitsland. Duitsland voorop eigenlijk, die uh, voldoen ook niet aan de 3% regeling. Er zijn wij, zelfs Nederland voldoet op dit moment niet aan de 3%. Alleen, het is natuurlijk wel zo dat de zekerheden die deze landen hebben... groter zijn dan Griekenland. Maar we doen, allemaal doen we een beetje rommel met die EEG ja, ja. en met die economische binding. Ja. En dus laten we proberen om die zaak goed in de gaten te houden... en geen landen toelaten ja. waarvan, waaruit, uh, waarvan we vooruit al kunnen zeggen... nou, die komen echt in de problemen. Dus wie heeft er nu belang bij... Waarschijnlijk, waarschijnlijk alleen het bedrijfsleven. Goed. Want omzet wordt er gemaakt door de economische ja. groei. Enzovoort. Ja. Ja. Dank u voor het bellen. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. u spreekt bij Blitzer Rotterdam. Dag. Slecht akkoord. Het doet mij denk aan het gezegde: zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Uh, het is zo dat in feite slecht gedrag beloond wordt. Griekenland heeft zich niet aan de regels gehouden. Ook nog landen ook niet, maar Griekenland heeft uh, daarmee. Uh, is daar nog wat verder mee gegaan, heeft ook valse cijfers geproduceerd. Uh, en ik denk dat dat... Uh niet goed is om dat te doen. En banken betalen zullen zeker niet meebetalen, al wordt dat wel zo door de politici ons voorgehouden. Het zijn de rekeninghouders die uh, gaan meebetalen, want banken betalen helemaal niks. Ja, nou, zijn we nou even over, want, want uh, uh, goed, nou, we, we hebben iedereen voorbij zien komen, ja. alle hotshots van Europa en uh, allemaal nou, zeggen... Wat, ik wil dan nog even iets op zeggen. Er is een cda parlementslid geweest, die heeft een motie ingediend een aantal, uh, ja, ik weet niet precies meer wanneer het geweest is, maar ieder geval toen de, de euro aan uh, uh, aan orde was. Die heeft toen een motie ingediend om Griekenland nog niet aan de euro... Ja, klopt. Dat heb ik van de week ook gezien. Dat en... is en, en, en aan uit Groningen afstemd. was dat. En die meneer die had, dat was ook een econoom, dat is dus volkomen gelijk. En ja. men is gewoon eigenwijs geweest. Ja. en heeft dat toch doorgedrukt. Een ander leuk voorbeeld is Argentinië. Dat is ook een land wat uh, failliet is gegaan. Die had zijn munt gekoppeld aan de, de Amerikaanse dollar. En ze, ze zijn zo verstandig geweest om de, die, die koppeling los te laten en een uh, gedevalueerde munt uh, in te voeren. En toen is die economie langzaam uit de dal gekropen. Dus dat had met Griekenland ook gekund, zegt dat u. Dat was een veel mooier oplossing geweest en dat had ons veel minder gekost. Ja. Okay. En dat was ook dus een stok achter de deur. ...voor de andere landen zich niet aan de begrotingsdiscipline houden. En wat betreft die 3%-snorm, dat heeft niks met de financiële markten te maken, dat heeft met de overheden te maken. Ja, en die ja, hebben zich ja. daar niet aan gehouden. De financiële markten zijn er volledig buiten, wat ja. uw gasten toen onrechte beweerde. Ja, oké, okay, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Ronald uit Rotterdam, hallo. Ja. Uh, ik ben blij met die uh, overeenkomst. Ik heb eindig, heb ik van onze minister-president tijdens een wekelijk gesprek gehoord. Dat hij met het uh, begrip solidariteit niets heeft. Dat heeft hij letterlijk gezegd tijdens uh, zo'n uh, gesprek. En ik begrijp nu van de Sarkozy dat solidariteit nog bestaat binnen Europa. En uh, ik zou het graag willen weten of Mark Rutte het weg wel mee. Want Nederland is gebouwd uit uh, solidariteit voor de zwakkeren. Solidariteit voor de werkende, voor de niet werkenden En voor de niet-werkende. En solidariteit voor de zieke en de zwakkere. Maar onze minister heeft niets met het begrip solidariteit. En u ja. kunt het nazoeken. Hij heeft het gezegd tijdens het uh, gesprek met de minister-president. Ja, Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Mag ik dat zeggen? Ja. Nou, uh, hoezo trots zijn? Het is gewoon een zielig vertoning. Oh, in wezen, Duitsland en Frankrijk hebben besloten. En trouwens, van de 27 lidstaten waren maar zogenaamd 17 aanwezig. Waar is de andere 10 dan? Dus laat merken eens op. Duitsland en Frankrijk hebben besloten... en Nederland we hebben nog niets te vertellen. Goed, dank voor bellen. U was de laatste. Ik ga snel terug naar Corien Wortman, Europarlementariër van het CDA. Uh, wat vindt u van de reacties? Uh, nou, ik, uh, daar klinkt heel veel zorg in door en, uh, en dat begrijp ik ook. Uh, want uh, ja, het, het lijkt net alsof we nu uh, met ons be belastinggeld uh, in een bodemloze put gaan st storten. En alsof uh, Griekenland nu beloond wordt uh, voor het feit dat ze eigenlijk de boel bedrogen hebben. Uh, dat is toch maar ook een beetje zo? Uh, ze hebben de boel bedrogen, dat is waar. En daarom uh, gaan er nu ook sancties komen. Uh, daar heeft, hebben wij ook vanuit het Europees Parlement voor gepleit. Sancties uh, voor landen die de boel bedriegen. Dat was niet zo. Uh, maar als je kijkt naar wie zit er nu op de blaren... dan zijn dat niet wij Nederlanders, maar dan zijn dat die Grieken zelf. Want uh, de lonen gaan daar met tientallen procenten uh, naar beneden... Uh, uh, alles wordt duurder voor de mensen daar, dus dat is echt heel ernstig. De pensioengerechtigde leeftijd gaat fors omhoog, de pensioenen gaan omlaag. Ja, dat, dat mag natuurlijk ook allemaal wel, als je hoort wat daar dan allemaal zo gebeurd is de afgelopen jaren. De belasting niet geïnd, nou ja, die pensioenleeftijd, dat is ook zo'n punt. Dus dat dat een beetje op orde komt, dat lijkt me sowieso niet verkeerd. Nee, absoluut. Daar ben ik dus ook helemaal met u eens. Maar dat betekent wel dat de Grieken nu inderdaad daadwerkelijk op de blaren moeten zitten. Ze hebben jaren boven hun stand geleefd. En juist doordat nu die lonen naar beneden gaan... kan daar die economische motor en ook die banen groei Er sprak een meneer terecht over van ja, er moeten daar banen komen. Uh, lagere lonen betekent uh, dat ze beter kunnen concurreren, beter kunnen exporteren. Je ziet dat ook, dat, dat, dat groeit alweer. En daarmee kunnen ze hun schuldenproblemen oplossen. Dus Nee, nog even dat punt van die belastingbetaler. Want u zegt, u zegt dat ook nu net weer. Van, uh, uiteindelijk kost het ons geen geld. Dat heeft Jan Kees de Jager ook steeds gezegd. Ons, de gewone burgers. Maar dat is toch niet vol te houden? Ik bedoel, of het nou via die banken gaat... of uiteindelijk dat wij miljarden als, als overheid in een fonds stoppen... Dat, dat komt uiteindelijk toch bij de burgers terecht. Um, ja, kijk, ik vind dat eigenlijk uh, het, het punt van gaat het ons helemaal niks kosten. Uh, je moet rekensom uh, in zijn totaliteit maken van wat kost het ons als we niks doen. Hè, en wat kost het ons als we nu Griekenland onder curatele zetten. En daarmee uh, de eurozone als geheel redden en ook onze uh, handel veiligstellen, waar wij ons brood mee verdienen... Uh, dat is de rekensom die je moet maken. En uh, dan is het voor mij eigenlijk niet zo interessant... Of het, uh, of het ons uiteindelijk misschien een half miljard of een miljard kost. Omdat we uiteindelijk, de BV Nederland, wij met elkaar... er gewoon heel veel miljarden bij te winnen hebben. In feite is dit het investeren in onszelf ook. Het is, we zijn eigenlijk eh, dominee en koopman eh, tegelijkertijd. Het is iets, een, een, iets van solidariteit in Europa. Hè. We leven samen in goede tijden, maar ook in slechte tijden. Maar tegelijkertijd zijn wij ook koopman. En wij Nederlanders als geen ander, omdat wij het grootste handelsland zijn van die 27. Dus het meest ons geld over de grens verdienen. Eh, door handel met landen als Spanje, Italië eh, en noem maar op. Ja. Mevrouw Wortman, mag ik u bedanken voor uw bijdrage aan Stam.nl? Parlementariër voor het CDA. Nu blijft dat in de gaten houden, dat dit akkoord is één ding. En u hebt dat aan het begin ook gezegd. Nu moeten ook allerlei bestuurlijke regels uh, uh, ingesteld worden. En ook Duitsland en Frankrijk zouden zich daar aan moeten houden. Als eersten zo'n beetje. Uh, en dat proces blijft u in de gaten houden voor ons daar uh, in Europa. Corinne Wortman dus. Uh, kijk nog even naar de percentages. Daar is weinig veranderd. 45% is het eens met de stelling. 55% oneens. De Europese regeringsleiders hebben een goed akkoord gesloten. Er is door bijna duizend mensen gestemd nu. We gaan naar Dione de Graaf voor uh, Radio Tour de France, zo meteen na tweeën. Ja, uh, de negentiende etappe, de Alpe d'Huez. Ik kan nog niet vertellen of er kopgroep uh, is, want ze zijn nog niet begonnen. Dat is nieuw, dus uh, half drie is de start. Er zaten opvallend veel Nederlanders met klimcapaciteit in de bus gisteren. Hè? Ja. Dus die waren zich een beetje aan het sparen. Dat dus zou maar, kunnen, misschien kan er vandaag bijvoorbeeld zetje. Bauke Mollema. Ja. Die kan wel, maar het is al een tijdje geen Nederlandse berg meer, hè? Nee, dat zeggen we wel steeds. Maar ik geloof dat er intussen meer Spanjaarden hebben gewonnen dan <laughs> Nederlanders. We gaan het allemaal zo meteen horen. Na twee Radio Tour de wordt Wel weer een mooie dag uh, daar in de Tour. Ik wens u een prettige vrijdag verder. Goedemiddag, goed weekend. Als je echt luistert naar elkaar... Ding, ding. dan hoor je zoveel meer. NCRV. Dit is Radio 1.